7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... bezoekt de anti-regeringsdemonstranten in Kiev. En er wordt zware storm verwacht en ook springtij. En zo bellen we maar eens even rond om te kijken of Nederland daar klaar voor is. Horen we nu ook al in het NOS-journaal. Mark Visser. De KNMI heeft ons, ons te waarschuwen in ieder geval code oranje afgegeven in de kustprovincies en het IJsselmeergebied. Voor extreem weer is dat code oranje en in de rest van het land geldt dan code geel. De ANWB verwacht in de loop van de middag problemen op de weg als de storm op zijn hoogtepunt is en veel mensen vanwege Sinterklaas vroeg naar huis gaan. De KLM heeft 42 vluchten naar Europese bestemmingen geschrapt en de NS is van plan een gewone dienstregeling te rijden. De hulpdiensten in Noord-Nederland roepen mensen op alleen in noodsituaties 112 te bellen. Bij de storm eind oktober belden veel mensen voor niet dringende zaken, waardoor de meldkamer overbelast raakte. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft het plein in Kiev bezocht, waar duizenden Oekraïners tegen de regering demonstreren. Hij sprak met betogers en leden van de oppositie die leidt het protest tegen de regering van president Janukovic. Ze zijn woedend omdat Janukovic weigert... om een associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. Timmermans is niet van plan om alleen met de oppositie te praten, zegt hij. Ik praat even graag met de, de regering, hoor. Ik hoop morgen ook een aantal ministers uh, te spreken uh, van de regering. Uh, dat zoek ik ook echt op. Dat wil ik ook heel graag. Uh, want nogmaals... Ik ga hier niet naartoe om uh, voor een of de andere partij te kiezen... maar alleen voor te uh, pleiten. Los het samen op. Dan staan wij klaar om met jullie verder te gaan. Timmermans roept de oppositie en de regering op... om de oneenigheid samen op te lossen. Onbekende hackers hebben bijna 2 miljoen gebruiksnamen en wachtwoorden gestolen en opgeslagen op een server in Nederland, zegt een Amerikaans computerbeveiligingsbedrijf. Het bedrijf vond op de Nederlandse server onder meer inloggegevens van Facebook, Google en Twitter gebruikers. Hackers zijn aan de inloggegevens gekomen dankzij geïnfecteerde computers die de informatie naar de server in Nederland stuurden. Onder meer Facebook en Twitter zouden getroffen klanten inmiddels nieuwe wachtwoorden hebben laten instellen. In Mexico is een truck met radioactief afval teruggevonden... die deze week werd gestolen. De dieven hebben het afval uit de beschermende container gehaald. Maar volgens de autoriteiten gebeurde dat in een onbewoond gebied. Zelf zijn de dieven mogelijk wel blootgesteld aan straling. De truck met ziekenhuisapparatuur voor kankerbehandelingen... werd gestolen in de buurt van Mexico stad. Bij de kust van de Amerikaanse staat Florida zijn tientallen grienden gestrand. Tien van de walvisachtige dolfijnen zijn al overleden. Natuurbeschermers proberen uit alle macht de overgebleven dieren te redden. Ze proberen de dieren naar dieper water te duwen... Maar volgens deze deskundigen zwemmen de grienden vaak terug richting het strand. They will have been trying to push the back into the water that, that have but are still alive. Uh, but in a lot of these cases, the, the prognosis isn't particularly good. En a lot of animals will continue to beach over and en over they'll end up to be euthanized. Dinsdag werd ontdekt dat ongeveer 50 grienden terecht waren gekomen in ondiep water van het nationale park Everglades in Florida. In het gebied zijn we wel vaker grienden. Vorig jaar nog 22, waarvan er 5 gered konden worden. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas schrapt duizend banen. Qantas verwacht over de tweede helft van dit jaar... tot 200 miljoen euro verlies te leiden. De luchtvaartmaatschappij heeft vooral last van hoge brandstofprijzen... een sterke Australische dollar en zware concurrentie. In augustus leek het nog beter te gaan. Het bedrijf meldde toen een netto winst van 4 miljoen euro... over de twaalf maanden daarvoor. dan eindig ik waar ik mee begon. Het weer komende uren neemt de sterke wind toe. En daarmee zijn er in de kustprovincies zeer zware windstoten... mogelijk tot 130 km per uur. Er valt later vanochtend en vanmiddag regen. Vanavond en morgen wordt het kouder en valt de winterse neerslag. Vanmiddag wordt het 5 tot 7 graden. Morgen 3 tot 5 graden. En pas morgen ook later op de dag neemt de wind flink af. Nu valt het nog mee. En dus, Jonze Hoker, bij de ANWB hebben we een normale ochtendspits? Ja, tot nu toe nog wel, hoor. 35 kilometer. Alleen niet voor het verkeer op de A16 richting Rotterdam. Daar staat namelijk tussen Kroopend Zonzeel en Dordrecht 16 kilometer... door een vrachtwagen met pech die blokkeert bij Dordrecht de rechte rijstok. Naar al het verkeer in de regio Breda, onderweg naar Rotterdam... kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Maar de storm komt eraan. Schotland en het noorden van Engeland zijn nu al aan de beurt. Zomaar eens luisteren hoe het daar nu gaat. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie. 1 op de vier eerstejaars HBO-studenten stopt binnen een paar maanden met zijn of haar studie. Dat hoeft geen verloren jaar te worden. Kijk maar eens naar de versnelde propenduizen van Schoevers. In zeven maanden alsnog je propenduizen zonder vertraging. De opleiding start eind januari. Schoevers, het voordeel van 100 jaar ervaring. Ik ben George Steenveld, Algemeen Directeur. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Ren. Duizenden Oekraïners die demonstreren tegen de regering op een plein in Kiev. En op dat plein was gisteravond laat ook onze minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. En hij was daar ook samen met zijn Duitse ambtsgenoot Guido Westerwelle. Ze zijn, die ministers van Buitenlandse Zaken in Kiev... voor een vergadering, later vandaag van de OVSE... Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Ik heb net met een stel jonge mensen gesproken... en ik vraag: wat willen jullie nou eigenlijk? En het hele simpele antwoord is, leven zoals jullie... Uh, en ik vind dat uh, ieder Europees land daar zelf een keuze in moet maken. was ook mijn antwoord aan hen. Daar gaan wij niet over, daar gaan jullie zelf over. En dan moeten jullie samen als Oekraïners uitzien uh, te komen. En uh, ik, hoop, ik denk ook, zij zijn vol zelfvertrouwen. Ze zeggen, er komen steeds meer mensen naar dit plein. Er komen steeds meer mensen die duidelijk gaan maken dat onze regering een Europese keuze uh, moet maken. Ik vind, dat, uh, ik vind dat mooi. Maar uw aanwezigheid hier is wel een statement.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 overvallen voelen door een regering die, zeg maar, jarenlang zegt... en wij zijn op weg naar een akkoord met de Europese Unie, een associatieakkoord... en dan op het allerlaatste moment ineens zegt, nee, we doen het toch maar niet. Uh, ik zou me als burger in Nederland, als de regering iets heel lang belooft... en op het laatste moment toch iets anders doet, ook overvallen voelen. Maar het is een protest, een, een grootschalig protest tegen een wettig uh, gekozen president... een wettig gekozen parlement. Uh, het is eigenlijk een revolutie, daar kunt u toch als democraat niet echt voor zijn... Ik ben als democraat en als Europeaan voor dat mensen het recht hebben om te demonstreren. Dat hebben mensen in Nederland ook... als ze het niet eens zijn met het beleid van de regering. Ik ben ervoor dat mensen het recht hebben om bij elkaar te komen... en te delen wat ze vinden dat de koers van het land zou moeten zijn. Dat hoort ook bij een democratie. Maar dit gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar demonstreren. Het Centrale Plein is afgesloten, het stadhuis is bezet. Er zijn, ik weet niet hoeveel, overheidsgebouwen geblokkeerd. Dat gaat wel wat verder dan alleen maar demonstreren. Zeker, maar onze oproep is aan de regering... om daar vreedzaam uit te komen met de demonstranten. De eerste reactie... Heeft mij geschokt. Uh, massaal geweld tegen demonstranten proberen het met repressie weg te duwen. En misschien was het niet tot dit massale protest gekomen... als men in het begin uh, uh, wat meer ruimte had geboden... en wat, uh, wat opener was geweest met die kritiek. Uh, mensen zijn nu geharnast, ik begrijp dat ook. Dus het is nu aan de regering om de goede wil te tonen... en samen met de demonstranten uit te komen. Overigens lijkt het erop dat men ook stappen in die richting aan het maken is nu. Rusland speelt, speelt natuurlijk een belangrijke rol in deze kwestie. Er is nogal wat druk daar vandaan met eventuele importverboden. Misschien zelfs het dichtdraaien van de gaskraan. Wordt het niet tijd dat, dat Brussel is wat meer druk op, op Rusland gaat uitoefenen in deze kwestie? Ik denk dat het belangrijk is dat we vanuit de Europese Unie uh, duidelijk maken dat het aan Oekraïne zelf is om die keuze te maken. Als Oekraïne een keuze maakt, zitten daar consequenties aan. Uh, onder andere heel belangrijk is dat Oekraïne tot een akkoord komt met het IMF over een hervormingsprogramma. Als dat akkoord er is, denk ik ook dat de Europese Unie in staat is en bereid is om Oekraïne te helpen. Om die dingen te doen die nodig zijn in de komende tijd. Maar Oekraïne zal die keuze zelf moeten maken. Je kan ook niet van Oekraïne verlangen dat ze met hun rug naar Rusland uh, gaan staan. Dat verlangt de Europese Unie ook niet. Het kan allebei namelijk. Ze kunnen goede relaties met Rusland hebben en tegelijkertijd ook goede relaties met de Europese Unie. Als u daar op het podium zou staan, wat zou u de mensen dan vertellen? Ik zal dan niet op het podium gaan staan. Ik heb de mensen hier niks te vertellen. Ik heb te luisteren naar de mensen. Wat zij vinden, de keuzes die zij maken. Maar als ze me vragen, wat vind jij nou? Dan is mijn reactie, kom er alsjeblieft samen uit. Confrontatie zal hier niet helpen. Als jullie een open houding tegenover de regering hebben... en de regering tegenover jullie... dan komt er een akkoord waar iedereen mee uit de voeten kan. Dus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... gisteravond op dat onafhankelijkheidsplein in Kiev. Correspondent David-Jan van sprak met hem. En hoewel hij niks te vertellen heeft... zoals hij zelf zegt, wordt dit natuurlijk wel gezegd als een statement. Daar praten we straks over door... met Han ten Broeke van de VVD. Maar eerst naar de storm. Noordwest-Europa krijgt vandaag te maken met een ongekend krachtige storm. Rond deze tijd komt hij aan in Schotland en het noorden van Engeland. Het was dan ook vooral de Britse televisie... die gisteravond alvast een voorschot nam op dat extreme weer. Well, there's some very troublesome weather heading our way. That's for sure. Awful conditions if you're travelling during tomorrow morning, with very strong winds coming in uh, from the west across Scotland, along with this heavy rain. Disruption to transport, uh, power interruptions, coastal flooding as well, and no doubt there's going to be some damage to trees and buildings. It's coming no schlimmer. Then Deutschland erwartet die nächsten Tage ein Tiefdruckgebiet mit und eisiger Kälte. Because of the direction of the wind, which will be almost parallel to the coastline of uh, the North Sea here, it is going to send. De het is dus springtij, zon en maan staan in het verlengde van elkaar. En dus die waterberg die is al erg hoog. En door de noordwesterstorm op de Noordzee wordt dat nog eens extra gestuurd, onze richting uit. Dat is uitgewachsene orkaan, dat is zeer gefährlich ook, man moet wirklich oppassen wenn man onderweg is. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinenkast, altijd uh, voorzichtig zijn dus. To, uh, rail. Wij komen relatief goed weg, maar uh, als je gaat naar het noorden van Nederland en zeker het noorden van Duitsland en Denemarken, die gaan morgen helemaal gegeesteld worden met rukwinden 120, 130, mogelijk zelfs 150 à 160 km per uur. Het wordt gerade in Eben waar we die windgeschwindigkeit verzeksfachen werden in de nächsten twee dagen. Also waar sted 20-25 maar 150-160 km pro stunde tatsächlich drin zit. Stay tuned to the weather. We gaan nu natuurlijk ook op de hoogte houden op Radio 1 zodra het hier hard gaat waaien. In de loop van de ochtend worden de eerste windstoten verwacht. We gaan ook naar Rijkswaterstaat houden we contact mee. Mark van der Fussen. goedemorgen. Ja, goedemorgen. De Oosterscheldekering en de Algerakering in Hollandse IJssel gaan sluiten. Waarom gaan die dicht? Dat heeft dus alles te maken met het, met het hoge water. Uh, en dat hoge water uh, heeft ook weer te maken met het springtij wat er is. En dus zeg maar de zeer zware storm die op ons afkomt. Waardoor er dus zeer hoge waterstanden worden verwacht. Onder andere in het zuidwesten. Vandaar dus ook dat de, de Oosterscheldekering dicht gaat. Maar ook bijvoorbeeld in het uiterste noordoosten in de buurt van het en, en waarom zijn zij vannacht niet al gesloten? Nou, omdat de, zeg maar, de water de hoogste waterstanden worden pas later verwacht. Mm -hmm. uh, en op het moment dat die hoge waterstanden er komen en dat zal ergens in de loop van de, van de nacht zijn, dan hoeven de keringen pas dicht. Dus het water uh, ja, heeft het nog lang niet zijn hoogtepunt bereikt. Okay. En dat zal dus pas zijn in de, in, de loop van de, in de loop van de nacht. Want hoe lang duurt het voordat de keringen gesloten zijn? Ja, dat kan een paar dat, dat, dat vergt een paar uur. Dus je moet wel ruim op, op tijd. Tijd op de knop drukken. Uh, precies, ja. Huh. BBC meldt dat het zeeniveau zo hoog kan worden als in 1953. Nou, We weten allemaal wat er toen is gebeurd. Verwacht u ook dat het zo hoog gaat? Nee, zo hoog zal het in, in Nederland niet worden. Maar wel heel hoog. Een, een waterstand die we eens in de tien jaar gaan meemaken. En daardoor moeten we ook wat, wat, wat maatregelen treffen. Dat blijft niet beperkt tot alleen de, de keringen. Maar er zullen ook een paar grote sluizen. De grote sluizen bij Terneuzen en, en bij Muiden die gaan ook dicht. Uh, en dat betekent dus voor de scheepvaart dat er wat hinder uh, ja, wat, wat zal zijn wat langere wachttijden. Hmm. Uh, voor uw organisatie sowieso, ik uh, kan me voorstellen, dat uh, de verloven zijn ingetrokken voor vandaag. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd. Wat betekent ja, dat? Ja, zo, zo moet u het ongeveer wel, uh, wel zien. Hè? Want dit gaat, we hebben het nu vooral even over het water straks moeten we het ook nog even over de weg hebben. Maar voor, voor water betekent dat ja, dit is nu voor ons extra paraatheid We hebben ook zeer intensief contact met het KNMI. En ja, ik schetste zeg maar over de kering en de sluizen. En dat zijn een aantal dingen die we doen. En daarnaast hebben we op dit moment ook zeer intensief contact met de waterschap om hen te informeren over de waterstanden. Zodat zij ook op tijd, water, op tijd maatregelen kunnen treffen. Bijvoorbeeld om dijkbewaking in te stellen. Nou, de weg dan maar. In het ja. westen en het noorden gaat het hard waaien. Wat adviseert u de automobilisten en de vrachtwagenchauffeurs ook? Nou, het allereerste advies is om vooral even de weersituatie goed te blijven volgen. Um, ja, het zal druk worden en dat heeft deels te maken met, met de wind en de regen. Maar het is ook pakjesavond, dus iedereen zal vanmiddag naar huis gaan. Dus het is gewoon een hele drukke spits waar we, waar we mee te maken hebben. Um, op dit moment zijn er nog niet andere adviezen dan dat, dat de mensen adviseren: even goed uh, het weer in de gaten houden en te kijken hoe dat zich ontwikkelt. En lege vrachtwagens? Mogen die de weg uh, nog op? Nou ja, dat zeg ik. op dit moment is het nog niet een ander advies... dat we even ja. mensen adviseren, automobilisten, dus ook vrachtwagenchauffeurs... even goed uh, de weers-, uh, de weers en verkeerssituatie in het gaten te houden. Meneer Van der Vussen, ik reed vanochtend vroeg over de A10... en over de A1 richting Hilversum vanuit Amsterdam. En het was vier graden boven nul. Het wordt ook niet veel kouder uh, vandaag. En er werd gestrooid. Waarom is dat? Um, het kan wel zijn dat zeg maar, de wettigtemperatuur veel, veel lager is... Um, en er wordt nog wel uh, her en der wat natte sneeuw uh, verwacht. Dus uh, bij, u reed heel vroeg en dat is altijd op het moment dat het wel koud is. Uh, dus preventief wordt er gewoon zout gestrooid. Mm, dus niet wat overdreven bij uh, 4 graden? Uh, nou, in uw auto kan het misschien 4 graden zijn... maar de wegdektemperatuur die is altijd een stuk die kan in, zeker in dit geval een stuk lager zijn. Mm -hmm. En dan kan het dus wel glad zijn. Oké, okay. ik begrijp het. Mark van der Vussen van Rijkswaterstaat. Graag gedaan. Dank u wel. Nou, door naar de ANWB voor de verkeersinformatie. John zag ook geen meldingen van gladheid. Nee, dat in ieder geval niet. Wel een melding van een he, lange file op de A16 richting Rotterdam. Ja, daar staat 16 kilometer file tussen Knoop het Zonzeel en Dordrecht Centrum. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Die blokkeert bij Dordrecht Centrum de rechte rijst ook. En volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog een kwartiertje duren. Nou, rijdt u nog in de regio Breda, bent u onderweg naar Rotterdam. Kunt u het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15? In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten over 7. De Nederlandse regering wil haar belang... in het in 1970 opgerichte uraniumverwerkingsbedrijf Urenco verkopen. Of de verkoop van de aandelen nou een verstandige zet is, daar wordt aan getwijfeld. Daarom wordt vandaag een hoorzitting gehouden over de aangekondigde verkoop. En komen verschillende nucleair- en veiligheidsdeskundigen aan het woord. Zo ook Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid... is die aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, eerst maar eens even de belangrijkste vraag. Waarom wil de Nederlandse regering van die aandelen af überhaupt? Ja, de Nederlandse regering heeft een derde van de aandelen. Uh, een derde van de aandelen is al geprivatiseerd. En een derde is nog in de handen van de Britse regering. En de Britten die gaan hun aandelen verkopen. En de Nederlandse regering zegt nu, ja, dan houden wij een derde over. Dan is er nog maar een derde in overheidshanden. Uh, ja, en dat is uh, te weinig. Want er zitten wij klem tussen uh, ja, als minderheidsaandeelhouders, uh, zitten wij klem tussen uh, uh, private aandeelhouders die dan toch sowieso met het bedrijf kunnen doen wat ze willen. Ja, maar zou je uh, laat ik het anders formuleren. Is dat verstandig? Want zou je niet sowieso als het gaat om uh, uraniumverrijking, daar als overheid de hand in willen hebben? Nou ja, ik kijk uh, als typische wetenschapper. Op twee, je kunt er op twee manieren naar kijken. In de eerste plaats zou ik zeggen. Uh, theoretisch gezien uh, is het uh, vanuit mijn perspectief voor wat betreft bedrijfscontinuïteit en, en alles altijd beter om vitale infrastructuur echt in overheidshanden te hebben. Okay. Dat geldt voor uh, Urenco, dat geldt voor elektriciteitsmaatschappijen. Um, daarvoor hebben we echter al lang geleden niet meer gekozen. Hè? Dus we hebben ons, uh, ook onze elektriciteitsmaatschappijen uh, geprivatiseerd. Uh, en nu zit je in een situatie waarin je als Nederlandse overheid... dan nog maar een derde van de aandelen hebt... waarin je ook zelf geen echte kennis meer hebt. Uh, dat heeft ook allemaal weggedaan. De oude kernfysi kernfysische dienst om echt toezicht te houden op Urenco. Uh -huh. Dus het is nu eigenlijk alleen nog maar een stapel uh, aandelen... die in de Haagse kluis ligt. Uh, dat garandeert wat mij betreft helemaal niets. Dus ik, uh, als je dan in deze situatie zit... Dan zou ik zeggen: Nou, je kunt niet half zwanger zijn. Uh, he, geef ze dan maar, nou, geef ze, maar verkoop ze dan inderdaad maar helemaal. Dus ik kan in deze situatie de redenering van de Nederlandse regering uh, goed volgen. Dat laat onverlet dat ik eigenlijk vind uh, dat voor dit soort bedrijven uh, het maatschappelijk uh, beter zou zijn als we, uh, nou ja, ik zeg nog wel als staat daar ja. de eigen van hadden. Ik snap het dat, dat die beslissing eerder is verkeerd geweest? Ja. Ja. ja. Maar goed, gedaan. De zaken ja, nemen dan geen keer. Wat vindt u dan van uh, dat er dat er dan toch wel enigszins vorm van toezicht zou moeten blijven op zo'n bedrijf? Nou ja, er bestaat natuurlijk een vorm van toezicht. En uh, uh, dat mag ook natuurlijk niet zomaar verkocht worden. Dus er komt straks nog een heel pakket aan, uh, aan uh, uh, ja, allerlei vormen van veiligheidsbeleid waar een nieuwe eigenaar aan moet voldoen. Kijk, daar maak ik me op zich nog niet zoveel zorgen over. Maar Hoog, dat, he, dat zijn... is ook gegarandeerd als het helemaal in private handen komt? Ja, nou ja, en dat is de goede vraag. Is het gegarandeerd? Nee, het is nooit gegarandeerd als het niet van jezelf is. Um, maar dat is het in de huidige situatie ook niet he, met een derde van de aandelen. En zeker niet omdat als je, u zegt het al, moet je, moet je goed toezicht kunnen houden. Nou, als je goed toezicht wilt houden moet je een, een heel deskundige toezichthouder hebben. Uh, dat heette vroeger de kernviesisch dienst. Nou, dat hebben wij heel erg ingekrompen. Dus wij kunnen eigenlijk al niet meer echt op het niveau van, om het zomaar te zeggen, de bouten en de moeren toezicht houden. Dus we houden toch al vooral op afstand toezicht. Um, nou ja, dat is geen enkele garantie. En, en laatst wat dat betreft, he, ik draai het even om. He. Toen het nog volledig in overheidshanden was... toen hebben wij die uh, Pakistanse spion gehad... die alle geheimen meenam naar Amerikaan. Pakistan. Ja. En de andere kant, nou, kijk even naar de grote bedrijven... horen we ooit van een veiligheidslek bij, he, bij Apple of, of Microsoft of zo... He? in de zin dat u, daar de bedrijfsgeheimen naar buiten gaan... Uh, dat wil dus ook zeggen dat je, als het geprivatiseerd is... niet per se bang hoeft te zijn dat alle kennis... Uh, naar, nou ja, naar kwaadwillende derden ontsnapt. Mm. Uh, want zo'n bedrijf heeft daar natuurlijk ook alle belang bij... om die, goed op die kennis te zitten. En nou ja, uh, wat ik zei, uh, grote bedrijven kunnen ook heel goed hun kennis bewaken. Dus dat is volgens mij niet zozeer uh, de zorg. Althans niet bij mij. Nee. Is de kans aanwezig dat de aandelen in verkeerde handen vallen, komen? Z worden er voorwaarden gesteld bij de verkoop? Is dat ja, er zullen, dat is nog niet duidelijk welke voorwaarden. Er zullen voorwaarden gesteld worden. Maar als je dan gaat kijken, wat is nou, zijn nou voor de hand liggende uh, kopers? Uh, nou, Urenko is één uh, zeg van, de, van de drie, vier grote spelers. Dat mm -hmm. um, nou, is een Amerikaanse speler, maar uh, die zou het kunnen kopen. Maar die uh, koopt dan overigens zelf feitelijk weer vooral in bij een Russische speler. Um, dus er bestaat een kans dat deze, uh, nou, dat die, deze Russische speler uh, een bot zal doen. Um, omdat het een van de grote spelers is uh, op de markt. Uh, dus, uh, kijk, als je nu een autohandelaar uh, bent, zul je niet zo snel... Uh, dit bedrijf gaan kopen. En ik stel me ook voor dat ook iets... Weet je, een, een klassiek hedgefund zal dit niet zo heel snel nee, gaan precies. doen. Ja. Uh, dus ja, je zit toch bij bedrijven die het doen. En dan is het dus uh, nou ja, ik zeg er voor de hand liggen... dat er tenminste een Russisch bot zal komen. Goed. Nou, meneer Halsloot, succes vandaag bij de hoorzitting. <laughs> Dank u wel. Fijn dat u bij ons al eventjes wat wilde vertellen. Ira Halsloot, hoogleraar besturen van veiligheid... aan de Radbouw Universiteit in Nijmegen. Celebration. The secret code is cosmic love. Sliding to the vibe, bright as the night. We're walking. For this celebration Just drop your coat Van met de lockdown. Marno Remmers. De Pieten discussie. Wie nog iets heeft toe te voegen, moet dat vandaag doen op 5 december. Heb je ze eigenlijk al gezien, Pieten? Nee. Ik kijk, ik spiet naar de daken om mij heen in Amsterdam Zuidoost. Maar ja, waar moet ik dan naar kijken? Ja, Sinterklaas. Maar hoe ziet de Zwarte Piet eruit? Dat is de grote vraag. Want wij gaan nu naar een basisschool, de polstok waar ze erover hebben nagedacht. Daar doen ze er iets mee. Ze hebben bedacht dat de, de Zwarte Piet nou, misschien uh, een wat ander kleurtje kan hebben of andere haren kan hebben. Uh, en dat gaan we vandaag meemaken. Ja, Het is natuurlijk allemaal in het nieuws gekomen. We waren vanochtend bij Miss Kitty. En Miss Kitty houdt haar dochter vandaag thuis. Want haar dochter zit op een school waar de traditionele Zwarte Piet komt. Miss Kitty is zelf ook in het nieuws gekomen. Kijk wat angstvallig om zich heen vanochtend ook. Ze zegt ja er zijn ook wat bedreigingen binnengekomen. Naar aanleiding van het feit dat zij die discussie stelde. Ze zegt we ben er twee jaar geleden eigenlijk al mee begonnen. Ze is toen ook trouwens nog aangehouden bij de Sinterklaasintocht omdat ze aan het demonstreren ging. Um, ze is er eigenlijk al langer mee bezig, Miss Kitty. Uh, verzorgt ook discussies in het land. En uh, uh, werkt ook onder andere voor enkele lokale zenders. Vandaag dus niet met haar dochter naar school. Omdat er een traditionele Zwarte Piet komt. En ik vroeg haar vanochtend: ja, morgen is het 6 december. Is dan de discussie weer voorbij? Om hem dan volgend jaar weer helemaal van voren aan te beginnen. Daar zei ze het volgende op. Nou, als eerste wil ik zeggen, morgens hebben we hier niet over uitgesproken, hoor. dit gaat door. Um, en het volgende dat ik wil zeggen, het heeft zeer zeker zin gehad, want kijk, ik ben een moeder. Hè? En als je, het moment dat je moeder bent, ben je niet moeder van alleen jouw kind. Het moment dat je moeder bent, ben je eigenlijk moeder van alle kinderen. En dat is ongeacht welke kleur. En dit is een feest voor de kinderen. Er zijn heel veel volwassenen die alsmaar roepen... Um, uh, blijf van het feest of blijf van het feest, of, maar wie zijn nou de mensen die werkelijk strijden? Om wie gaat het hier nou echt? We zitten niet aan jullie uh, euforische gevoelens en nostalgische herinneringen die je hier aan, aan hebt. Laten we dit feest, het feest voor alle kinderen maken, zonder hier een bepaalde groep kinderen bij buiten te sluiten. Dat is echt waar ik voor ga en ik hoop gewoon echt dat we dat met z'n allen kunnen, be kunnen bereiken. Nou, dat is Miss Kitty die vandaag dan toch maar wat luxe ging doen met haar dochter. Uh, ze was er nog niet helemaal over uit of het zwemmen zou worden of een dagje de bioscoop. En ze zou ook nog kijken of Sinterklaas niet toch nog een heel mooi groot cadeau voor haar dochter had. Maar uh, dat wil niet zeggen dat de discussie voorbij is. Zeker niet. Ze wil er volgend jaar zeker weer over beginnen. Wij dus naar de, de basisschool. Ik zag net al wel een groot spandoek hangen. Welkom Sint en Piet. Ik geloof dat rond acht uur, half negen, Sinterklaas hier wordt verwacht. Uh, daar uh, zullen de verwachtingen hoog gespannen bij zijn. En we gaan eens kijken of we al hier en daar wat van die spanning kunnen meekrijgen. En of we al wat pakjes zien natuurlijk. Maino Remmers, en uh, we gaan je volgen. no natuurlijk meer over Sint en de Pieten vanochtend. Ja, we gaan er nog over praten met Ineke Stroeken... van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Zij heeft de discussie op de voet gevolgd. En ook het stuk in de New York Times gezien van Arnon Gunberg. Gisteren een opiniestuk over de Zwarte Piet-discussie in Nederland. Blijft u luisteren. Eén enkele noot, en het is er. Een sierlijke voet strekt zich, een gespannen snaar trilt, het waast je. Kleuren spelen, je verbeelding maakt een sprongetje, je begint te stralen. Cultuur, daar geef je om. Maak van uw passie een gift. Kijk op daargeefjeom.nl Verbeter uw teamperformance. Management drives, Mastering leadership. Het gender -goden van Hans Meertens. Een literaire thriller zo spannend dat je niet kunt stoppen met lezen. Het goden. Het perfecte cadeau voor de feestdagen. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB, vinden auto's verkopen best lastig. Want wat is een goede prijs? Ik heb liever geen vreemde mensen aan de deur. Ik kan niet zo goed onderhandelen. Daarom kiezen wij voor de ANWB Autoverkoopservice. Met de 100% verkoopgarantie zijn we elke auto binnen drie dagen kwijt. En hebben we twee dagen later ons geld? Verkoop daarom net als wij je auto via de ANWB Autoverkoopservice. Ga naar anwbautoverkoopservice.nl. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven Maandsparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar.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 Alle wacht geweest. Hoogste tijd voor het NOS-journaal. Mark Visser. Het zal u niet zijn ontgaan. We krijgen een zware storm. Eerste zware windstoten bereiken halverwege de ochtend de kust. Het KNMI heeft voor de kustprovincies en het IJsselmeergebied... code oranje afgegeven voor extreem weer. De nou, we ANWB verwacht in de loop van de middag verkeersproblemen. De KLM heeft tientallen vluchten naar Europese bestemmingen geschrapt. De NS is wel van plan gewoon een gewone dienstregeling te rijden. Hackers hebben bijna 2 miljoen gebruiksnamen en wachtwoorden gestolen... en opgeslagen op een server in Nederland. Een Amerikaans computerbeveiligingsbedrijf... vond op de server onder meer inloggegevens van Facebook-gebruikers. In Mexico is een truck met radioactief afval teruggevonden... die deze week werd gestolen. Dieven hebben het afval uit de beschermende container gehaald... maar volgens de autoriteiten gebeurde dat in een onbewoond gebied... Volgens de Amerikaanse vicepresident Biden... heeft China spanningen in de regio veroorzaakt... door het instellen van een luchtverdedigingszone boven de Oost-Chinese zee. Biden zegt dat hij tijdens zijn bezoek aan Peking... de Chinese premier Xi hier ook op heeft aangesproken. De luchtverdedigingszone is ingesteld boven een aantal eilandjes... die zowel China als Japan claimt als een eigen grondgebied.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 En bij de kust van de Amerikaanse staat Florida zijn tientallen grienden gestrand. Tien van de wovisachtige dolfijnen zijn al overleden. Natuurbeschermers proberen uit alle macht de overgebleven dieren te redden. En voor het weer van vandaag gaan we naar weerplaatsen.nl. Ben Landkamp, Ben, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Het belooft heel wat te worden met in de ochtend zware windstoten. Vanaf hoe laat verwachten jullie dat? Nou, al halverwege de ochtend kan in de kustgebieden kunnen er zware windstoten optreden. Zware windstoten van 75 tot 100 km per uur. En dan in de loop van de ochtend gaat dus de wind aan zee ook stormkracht bereiken. Windkracht 9, dat zal in eerste instantie vooral in het noordwestelijk kustgebied zijn. Maar later in de ochtend en in de middag dan stormt het langs de hele westkust. En dan, dan kunnen ook zeer zware windstoten optreden van zelfs 100 en later zelfs tegen de 130 km per uur op de Waddeneilanden. Dus dan gaat het wel echt even hevig tekeer. En dan komt er op een gegeven moment ja, uit het noorden ook een beetje regen. En dan op een gegeven moment gaat de wind draaien naar het noordwesten. Dat gaat gepaard met een buienlijn waarschijnlijk. En op die buienlijn, daar kunnen de zwaarste windstoot zitten van 130 km per uur dus in het noorden. En dan draait de wind naar noordwest. En dan blijft het wel stormen aan zee, windkracht 9. En op de Wadden misschien zelfs een tijdje windkracht 10. En ook uh, landinwaarts staat een uh, forse wind hard. Windkracht uh, 7 in het uh, westen en noorden. Mm. En verder landinwaarts windkracht 5 of 6. Ja, en, en dit is dus allemaal al aangekomen in, uh, in Schotland en het noorden van Engeland, begrijpen wij. Ja, klopt. Daar, uh, daar gaat het ook al uh, behoorlijk stevig tekeer langs de uh, Engelse oostkust en de Schotse kust. Daar waait het ook uh, echt uh, flink. Maar goed, ja, die stormdepressie die heeft er behoorlijk wel uh, vaat in. Uh, die uh, trekt gewoon richting uh, Denemarken en dan uiteindelijk uh, richting de Oostzee. Maar het voornaamste met deze depressie is ook niet zozeer de wind. En dat hebben veel mensen misschien ook al wel gehoord. Dat is dat op een gegeven moment als de wind naar het noordwesten draait... dan komt over hele lange afstand wordt het water op de Noordzee... wordt eigenlijk richting de Nederlandse kust en ook de Duitse kust gestuurd. En dat zorgt ervoor dat er hele hoge waterstanden komen. Het valt ook nog eens samen met springtijd. Dan staat het water sowieso extra hoog. Dus het gaat waarschijnlijk wel her en der voor wat problemen zorgen. Maar goed, de Nederlandse dijken zijn er redelijk tegen bestand. Dat hopen wij dan maar. Maar dat is ook zo. We hebben net Rijkswaterstaat gesproken. De keringen gesloten. De bijvoorbeeld en de Algra kering, Sluizen gaan dicht bij Teneuzen en IJmuiden. En er is een dijkbewaking. Nou, we vertrouwen erop. Ben Landkap, dank Alsjeblieft. Maar we rijden ons ook voor op een zware middag- en avondspits. De ochtendspits is nu niet zoveel uh, anders met Johnson Hoka. Nee, die is inderdaad nog vrij normaal, maar zelf 64 kilometer in totaal. Wel wat extra druk op de A16 richting Rotterdam. Daar staat tussen knopend het zil en de Moerdijkbrug 9 kilometer. Er staat een auto met pech en die blokkeert bij Moerdijkbrug de linker rijstrook. Naar omrijden over de A27 heeft weinig nut, want daar staat richting Utrecht... tussen Oosthouten zuid en Geertruinenberg 7 kilometer. Ja, de boot uit Spanje kwam over woelige baren. Leven een discussie op, moeilijk te bedaren. Het is een cultuurgoed iets om te bewaren. Maar er zijn ook veel bezwaren. We gaan er straks over praten. Ik zou de radio dus maar op één laten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. U heeft het misschien eerder deze week gehoord. Minister Ascher van Sociale Zaken, die hadden we in de uitzending. We spraken met hem over armoede, over Nederlanders die dubbele banen hebben om uiteindelijk rond te komen. En hij waarschuwde toen voor Amerikaanse toestanden. Het is niet nieuw, het heeft met inkomen te maken. We zien al een aantal jaar werkende armen, mensen die met één baan gewoon niet kunnen leven. En in de Verenigde Staten speelt dat probleem van werkende armen... die nauwelijks maar rond kunnen komen al veel langer. De president Obama die wilde wat dan doen. In een toespraak zei hij gisteren dat hij het minimumloon wil verhogen. Hij zei dat op dezelfde dag dat in Washington twee Walmarts de deur openden. En die winkelketen is nou juist berucht om zijn lage lonen. Waar ik work, over 400 mensen promoted every day. onder 40 dollar month. Ik heb benefits. Ik werk in Walmart. Met deze reclame word je deze dagen doodgegooid in Washington. Blije Walmart-medewerkers vertellen over alle geweldige dingen die het winkelbedrijf voor ze doet. Dit spotje moet de opinie van de Washingtonians masseren. Opening van een Walmart op H Street. Dit is het allergrootste winkelbedrijf in de Verenigde Staten. Als je het over de working poor hebt, nou, die werken hier bij dit bedrijf. En het staat er bekend voor dat het zijn werknemers slecht betaalt. En dat is de reden waarom de gemeente Washington dit bedrijf heel lang heeft geweerd. Maar ja, het is crisis en in Washington hebben ze ook behoefte aan banen. Hier bij deze opening staat er een aantal demonstranten voor de deur. Ik would, I always wanted, I was never against Walmart coming to the district. I always wanted Walmart to come to the district, paying the wages that they promised when they said they were coming to the district, which was close to $13 per hour. So that's what they promised, but they're not paying it. Not, not as far as we can tell. Tiffany Flowers hier organiseert de actie. En zij zegt: "Ik ben niet zozeer aan het demonstreren, aan het protesteren tegen Walmart. Ik herinner ze gewoon aan hun beloften." Ze hebben gezegd dat ze een minimumloon zouden betalen hier aan de werknemers van 13 dollar. En dat doen ze niet. That even if workers at Walmart made $12.50 an hour, they would still only earn about $26.0 a year. It's not a living wage. They're a huge corporation and they could afford to do better. Dus de werknemers hier op jaarbasis verdienen ze nog ineens 26.000$. dollar. En dan zit je onder de armoedegrens. Daar kan je gewoon niet van leven. En hier is ook een, uh, een Walmart-medewerker die staakt. Isaiah Bayman, work at Capital Plaza Walmart. Werkt bij een andere Walmart, niet hier in Washington DC. I'm ga strike because I think that if you work hard, you ought to get treated and paid like it. And... belangrijkste eigenlijk is dat ik respect eis van Walmart. Ik wil een beter salaris, maar ook betere benefits, bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering. How do you manage, personally? Oh, well, first of all, when it comes to housing, um. Nou ja, ik heb gelukkig een roommate. Vandaar dat ik het red. Maar als ik die niet zou hebben, Otherwise... Back to the parents. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Als ik dus niet mijn kamer zou delen, dan is het gewoon terug naar mijn ouders. Walmart, Walmart, you can't hide! We can see your greedy side! Walmart, Walmart, you're no good! Treat your workers like you should! Deze staker vindt een medestander in president Obama die gisteren pleitte voor een hoger minimumloon. En we weten dat er are airport workers and fast food workers and retail en nog who work their tails off and are still living at or barely above poverty. And that's why it's well past the time to raise a minimum wage that in real terms right now is below where it was when Harry Truman was in office. De Senaat heeft een voorstel gedaan voor een hoger minimumloon. Maar het lot van het wetsvoorstel is onzeker. This be an ideological question. Al dus president Obama. Het is natuurlijk wel een uh, ideologische kwestie. Republikeinen gaan namelijk het voorstel vrijwel zeker tegenhouden. Dat verwacht onze correspondent. En hij maakt ook de reportage. Wessel de Het is twaalf minuten over half acht. Tijd voor de sport. Ronald van der Gier, Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Over het voetbal van uh, gisteravond in de Eredivisie. Twee inhaalduels bij de 1-1. In de laatste minuut hoorde al een teleurgestelde Marco van Basten van Heerenveen. Ado had kunnen winnen. Wat ging daar mis? Ja Ado benutte de kansen niet. Ado uh, uh, is wel een beetje de club van Mike van Duinen. Zit ook in het clublied. Hè? Mooie stad achter de duinen. Uh, Den Haag, de club van Mike van Duinen. Hij is ontzettend belangrijk, de spits. Hij scoorde ook de 1-0. Maar Ado kreeg meer kansen. In, uh, in de wedstrijd. En ja, die werden niet benut. En op het laatste moment um, van Bas te zetten er een extra verdediger in, die in de spits ging spelen. Het was uh, vol pressen op de goal van Ado. Ja, daar was Ado niet tegen bestand. Dus dat ging mis in de slotfase. Maar eigenlijk ging het natuurlijk al eerder mis... toen, toen ja, de mogelijkheden niet, uh, niet werden benut. Maar Ado heeft wel een, uh, in elk geval een stap voorwaarts gemaakt... vergeleken met de wedstrijd tegen Ajax. Toen het, toen het gewoon een slappe hap was. Gisteren werd er uh, voor, voor elke meter gestreden. Dus dat moeten mensen in Den Haag goed doen. En Heerenveen, uh, volgens mij hebben we het er wel eens eerder over gehad. Het blijft heel wisselvallig uh, mm. onder Van Basten... Uh, Finn Bokerson was weliswaar terug. En dat is wel grappig, die heeft er dan 14 gemaakt. Maar daar zie je wel aan dat hij dat gewoon een paar weken buitenspel heeft gestaan. Dat hij dat even nog aan het zoeken was. Dus die komt er ook wel weer aan. Goed, dan Ronald naar Ahead Eagles. De Heracles, een provinciale derby. Moesten nog een wedstrijd uitspelen. Het werd uiteindelijk 1-1. Ook in de laatste minuut hebben ze allebei niet zoveel aan, toch? Nee, staan allebei, uh, schurken eigenlijk allebei tegen de degradatiezone aan. Uh, Herakters staat net boven de streep. Goed Eagles, vanwege de wat betere seizoenstart, daar, uh, daar net iets boven. Het was wel gek, want die wedstrijd moest een beetje op gang komen. begon natuurlijk in de negentiende minuut. Destijds vanwege hevige regenval uh, uh, gestaakt. Maar pas in de tweede helft begon het echt goed. En toen was Herakters ook wel iets beter. Maar ja, eigenlijk hetzelfde verhaal als bij, uh, bij ADO. Uh, dan gaat er toch een ploeg terugleunen heeft de mogelijkheden niet benut. En dan, dan, dan, ja, dan ga je er toch met boter en suiker in... als de tegenstander wat opportunistischer gaat spelen. En dat gebeurde eigenlijk bij Go Eagles ook. Dus, dus twee identieke verhalen gisteravond op te tekenen in de Eredivisie. En inderdaad, ja, met een puntje. En dat geldt ook voor Ado, hè. Ook in die, uh, dat ook in die contraille verblijft. Ja, je hebt er allemaal niet zoveel aan. Je wil eens een keer een lekkere stap maken. En daar slaagt dus eigenlijk niemand in gisteren. Hmm. Hey, we moeten ook nog even Arjen, over een Arjen Robben hebben. Ik heb hier een, een foto voor me op de site van de NOS. Robben loopt diepe vleeswond op met een foto van Robben... met een van pijn vertrokken gezicht, zijn hand voor zijn mond, vuist gebald. Wat, wat is er met hem aan de hand? Wat gebeurde er? Ja, het was eigenlijk uh, uh, vrij onschuldig. Uh, Brian speelde gisteren tegen Augsburg voor de beker. Stond al 1-0 voor, Robben had gescoord. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... misschien was keeper wel woest op Robben. Keeper heet iets... <laughs> Nou, op een gegeven moment wordt hij weggestuurd op rand uh, buitenspel. Maar de vlag gaat omhoog. Dus uiteindelijk is er niks meer aan de hand. En ja, die keeper heeft blijkbaar de vlag niet gezien. Het ja niet gehoord. Of heeft gewoon ontzettende hekel aan Arjen Robben. Maar kwam uh, ja, toch wat ongecontroleerd de goal uit. Vol erin met de noppen op de knie van, uh, ah. van uh, onze, onze landgenoot. En ja een diepe vleeswond. Dat, dan zou je zeggen, ja dat is zo gehecht. Maar ja, daar kan natuurlijk van alles bij komen. Complicaties, niet trainen. Ik dacht gisteravond toen ik het hoorde. Ja, hij was ook al zo lang fit. Hè? Maar goed, normaal gesproken zijn het spierblessures. Maar dit is, uh, ja, dit is gewoon, uh, gewoon oerstom van, uh, van die doelman. En ja, eens kijken wat de gevolgen weer zijn voor uh, een Robben die volgens mij nog nooit eerder zo in vorm is geweest als de afgelopen maanden. Ja, laten we hopen dat hij er geen lasten krijgt hiervan inderdaad. En die keeper, rood gekregen? Nee, hè? Uh, nee, niet eens. Nee, nee, nee. ongelooflijk eigenlijk. Nee, Volgens mij een gele kaart. Uh, mm. Maar uh, nee, hij is, uh, hij is gewoon blijven staan. Maar Augsburg is wel uitgeschakeld. Dus wat oh, dat betreft goed. Hebben ze nou. toch wel hun verdiende loon, Lara. Hé, hey, Ronald, dank je wel. <lacht> Oké, okay, goed zo. Dus. doen naar de ANWB John het wordt langzaam drukker, 110 kilometer file. en opvallende files is op de A16 richting Rotterdam. Voor de moeite bestaat staat 10 kilometer file door een pechgeval. Een goed nieuws, want inmiddels zijn de rijstokken weer vrijgegeven. En Veel vertraging door een ongeluk op de A59 Os richting Den Bosch. Dat staat na een ongeluk tussen Knoop en Paalgraven en Nuland 9 kilometer. Wat een prachtig gedicht. Dus ben ik gezwicht. Ik zap nergens meer heen, maar blijf bij jullie op Radio 1. Al dus Dr. Bertel op Twitter. Meinout, bevalt de mensen wel. Tja, wat een mooi gedicht zeg. Nou hè, onze luisteraars ja, zijn creatief. Ik naar een enorme berg pepernoten, chocoladeletters kijk... die net hierdoor onderwijzend personeel op een prachtige schaal is gelegd. En overal waar ik kijk in het gebouw, de Polstok, Amsterdam-Zuidoost... zie ik ze liggen. Hij is geweest... Hij is uh, gelukkig langs geweest. Ja, hij komt dadelijk nog persoonlijk langs. Ik heb gehoord dat hij ook nog persoonlijk langs wil komen. Ja. Dus, uh, daar kijken we zeer naar uit. Ja? Om, de, om de oude man en uh, zijn vrienden te ontvangen. Ja, keek de school er echt naar uit? Die... Dit jaar ook? Uh, ook dit jaar. Uh, vorig jaar, volgend jaar en uh, elk jaar zal dat blijven. Directeur Bartjan Commissaris... heeft zich misschien dit jaar ook wel achter het oor gekrapt... naar aanleiding van de discussie. Nee. Er is geen discussie, er is een dialoog, denk ik. Ik denk dat mensen elkaar hebben te begrijpen om voor de kinderen er te zijn. Wij hebben maar één doel gesteld... en dat is dat alle kinderen het Sinterklaasfeest moeten kunnen vieren. En dat hebben we ook dit jaar weer gerealiseerd, denk ik. Dat gaan we zo meemaken, maar we gaan er wel vanuit. Met uh, een andere insteek van Zwarte Piet? Um, nou, wat is anders? Een eigen uh, eigentijdse Zwarte Piet... En, uh, en, en Piet die in de tijd past en, en, en uh, Piet die bij iedereen past. Ja, en hoe ziet zo'n Piet eruit? Ja, hoe ziet zo'n Piet eruit? Dat is heel verschillend. Dat hangt er vanaf wie hij is en uh, uh, wat hij aan het doen is. En uh, ja, hij uh, ziet eruit als uh, Piet. Ik ben razend benieuwd. Um, of had u het misschien ook wel uh, de gedachte van waar hebben we het allemaal over? Nou, kijk, discussies die, uh, die worden gevoerd en, en, en worden groter gemaakt... omdat ze eigenlijk hoeven te zijn. Als je naar elkaar luistert, dan uh, kun je met elkaar heel snel tot uh, oplossingen komen. En dat is hier ook gebeurd. Met alle ouders hebben wij uh, gesprekken uh, gevoerd in groepen... en we hebben samen gekeken van uh, wat willen wij voor de kinderen. En ik denk dan dat je praat over waar hebben we het dan over. Ja. Want ook het gesprek hebben we met de kinderen gevoerd... en de kinderen hebben echt het beeld waar hebben we het over. Ja. En daar moeten wij als volwassenen toch wel eens wat meer naar kijken, denk ik. Naar de kinderen. Ja. En wat zeiden die kinderen u dan? Uh, als er twee blaadjes op tafel lagen, een zwarte en een witte... hebben we daar dan ook anderhalf uur over. Uh, en uh, willen wij uh, Sinterklaas, met Sinterklaasfeest te veranderen... alle problemen oplossen? Meestal, dat kan helemaal niet. Dus uh, uh, we willen gewoon het Sinterklaasfeest hebben... want wij vinden het een mooi feest. En het aller, allerbelangrijkste is natuurlijk ook... Wat zit erin? Wat zit erin? Nou, en? Wat zit erin? Ja, ik ga toch niet zomaar het pakje van iemand anders op. Oh, ik dacht. <laughs> goed zo, heel goed voor jou. Goed ingehouden, Marno. Ja, Ineke Stoeke van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, goedemorgen. Mevrouw Stoeke, goedemorgen. Ja. ja, daar bent u. Ja, ik ben er. ja, heel goed. Dag. U heeft meegeluisterd, ongetwijfeld. Ja, zeker. Met de viering op de school. Verstandig ja, ja, verstandige woorden. Mooi feest. Maar ja. omgeven dit jaar, vooral, al jaren, maar dit jaar vooral, met die discussie. Hoe heeft u dat ervaren? Oh, verschrikkelijk. Ik <laughs> was een gegeven moment bijna de Zwarte Piet. Maar uh, ja, je mocht er niks van zeggen. Hè? Je mocht niet zeggen dat Zwarte Piet niet racistisch was. Je mocht ook niet zeggen dat Zwarte Piet best wel mocht veranderen. Dus uh, wat je ook zei, iedereen werd kwaad op je. Uh, ja, het heeft ons geleerd in ieder geval dat het een uh, levende traditie is. Uh, dat het ook, uh, ja, dat het zeker ook op een nationale inventaris uh, immaterieel cultureel erfgoed moet. Tegelijkertijd zie je ook wel, want wij krijgen nu langzamerhand... alle gegevens binnen van de intochten en zo... zie je ook wel dat mensen er wel naar geluisterd hebben... naar de kritiek. En dat er overal in het land toch ook wel uh, experimenten zijn geweest... om uh, ja, Piet langzaam te veranderen. En er waren al punkpieten en uh, stelhaarpieten. En nou ja, de dikke lippen waren al bijna niet meer uh, te zien. En de oorringen, die hebben heel veel pieten ook afgedaan. Dus, uh... Nou... En we horen ook net van Minor Remmers dat van een docent daar dat de kinderen het wel begrijpen. Het zijn vooral de ouders he, die, die boos zijn. Ja, op de een of ja, de ander. En, ja, en, en hij zei ook van ja, God, uh, als je gewoon kijkt van wat is goed voor kinderen, wat past in deze tijd, uh, dan moet je dat toch gewoon in een dialoog. Uh, moet je daaruit kunnen komen. En dat, dat denk ik ook. Ja, als je er gewoon naar, naar kijkt, gewoon, dan denk je van ja, als verstandige mensen moet je hier gewoon. Uh, moet het niet zo moeilijk zijn. Maar nee. ja, kijk. Uh, het was wel zo, over Zwarte Piet heen... werden natuurlijk andere dingen... kwamen bloot. Hè. Het, het ging aan de ene kant... Van, uh, ja, van wie is dit huis? Wie mag dit huis inrichten? Wie mag er iets zeggen over Zwarte Piet? Ja, en denk erom, je pakt iets af wat van bij onze identiteit hoort. En aan de andere kant... van ja, Gouden Eeuw. Jullie waren rotzakken in die Gouden Eeuw. En, ja, en als je dan naar elkaar kijkt, luistert... dan denk je, ja, daar zit... Bij alle twee zit er wat in. En ja, Zwarte Piet moet daar niet de dupe van zijn. Of in ieder geval het Sinterklaasfeest. Nee, precies. Arno Grunberg heeft het gisteren geprobeerd uit te leggen... aan Amerikanen nee. in de New York Times. Um, heeft u het gelezen? Ik heb het niet gelezen, maar ik heb het zelf ook vaak moeten uitleggen. Oké, okay, nou ja, hij, hij zegt dat, hij, uh, um, dat wij bang zijn om onze eigen identiteit te verliezen. Uh, want u geeft dat ook nu aan, dat dat in ieder geval een rol speelt. Kun, ja, kunt u, kunt u, u daar ook... voor een goddel in meegaan? Ja, zeker. Nou, bang. Kijk, we willen dat niet. Uh, of nou, dan zeg ik het over willen, maar wij en zo. maar uh, Kijk, we, we willen wel uh, luisteren, maar we willen zelf bepalen... wat en hoe en op welk tempo we iets uh, bepalen. Dus dat, dat, ja, dat hoort wel een beetje bij ons. Kijk, en Piet is natuurlijk... Het is meer dan Zwart Piet. Wij, bij, bij Nederlanders hoort al honderden jaren... dat ze heel graag in een andere rol stappen. Ja, en de rol van Piet is nou eenmaal toch een stukje leuker... als de rol van Sinterklaas. Want je kunt je speelsigheid kwijt. Je bent veel, uh, veel populairder bij kinderen. Uh, ja, en uh, ja, als je wit bent wil je gewoon zwart uh, uh, worden. En ik denk dat het ook tijd wordt... dat donkere mensen misschien wel wit willen worden... en dan hetzelfde voelen in de Zwarte Piet-intocht. Hm. Nou neemt u om een uur die uh, petitie ja. in ontvangst... gesteund door 2,1 miljoen mensen... En, ja. u, en u vindt dat Sinterklaas de viering daarvan op die, uh, op die erfgoedlijst moet komen. Ja. Uh, maar in wat voor vorm dan? Want moet dat in een vaste vorm, inclusief zwarte nou, Piet, of, of mag dat dan ook nog veranderen? Ook al staat het op die lijst? Ja, maar dit uh, immaterieel erfgoed is nou juist, uh, anders als materieel erfgoed, een dynamische lijst. En ook dynamisch erfgoed. Kijk, Sinterklaas is een van de drie oudste tradities. Hij heeft altijd onder vuur gelegen. En waarom kon hij onder overleven? Doordat hij elke keer weer met de tijd meeging. En ook al willen we het niet, Sinterklaas gaat met de tijd mee. Zwart Piet gaat met de tijd mee. Dus hij past zich gewoon heel erg aan. Ja, en het kenmerk van Sinterklaas is ook... als die onder vuur ligt, komt hij altijd sterker uit strijdt. strijd. En dat zag je nu ook weer gebeuren. Dus ik denk dat het... Kijk, een van de dingen die met die nationale inventaris te maken heeft... Dat je de, is dat je de knelpunten en de overdracht naar volgende generaties in beeld brengt... en ook daar een oplossing voor zoekt. Nou, en ik denk... En dan moeten we niet meer wachten tot, uh, tot oktober weer. Dan moeten we ja. gewoon in januari, februari mee beginnen. Van dat wij gewoon uh, ja, kijken naar Piet. van uh, ja, Piet, is in die 160 jaar komt hij uit een boekje van, van, 19, van 1850. Ja. Wordt het niet eens tijd dat we daar eens opnieuw naar gaan kijken? Blijft erover praten, zegt u. Ja. Ineke Stroeken, hartelijk dank. Valt er nog iets uit te pakken vanavond ook bij u? Jazeker, en ik denk heel veel uh, gedichten over Zwarte Piet en mij Dus ik uh, houd mijn hart vast. <laughs> Hartelijk dank. Sterkte. Dat is er woordwille bij het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Eens kijken wat uh, verschillende media melden vanochtend. Uh, eerst naar de Volkskrant. In Nederland sterven meer mensen aan kanker dan in de buurlanden. Met name patiënten met kanker in de maag, nieren, prostaat lymfeklieren zijn in ons land slechter af. Volgens een hoogleraar in de Volkskrant is het lastig... om hiervoor een oorzaak aan te geven. Het kan zijn dat we in Nederland later naar de dokter gaan. Ook gebruiken Nederlandse artsen minder snel geneesmiddelen... dan dokteren in andere landen. Noord-Korea blijft de mensenrechten op grote schaal schenden. In werkkampen worden nog steeds honderdduizenden mensen mishandeld en tot dwangarbeid verplicht. Amnesty International heeft satellietbeelden vrijgegeven waarop is te zien dat er juist nieuwe woningen in de strafkampen worden gebouwd. En daar maken ze zich ernstig zorgen over. People do not leave. Um, they are there for life. Uh, a lot of them are just there because their relatives were perceived to have done something contract to, to the government's wishes or commands hoorden als International bij CNN zeggen... dat mensen nooit meer uit de straframpen komen. velen zitten er omdat een van hun familieleden iets heeft gedaan... dat de regering van Noord-Korea niet zint. Het Rijk heeft 121 miljoen euro verdiend aan trajectcontroles... Ah, op de A2 en de A4. 41 euro van mij zit daarbij. Oh, nou, ja, die zijn binnen, dus. meldt de Telegraaf. Het bedrag werd in 14 maanden binnengehaald. Omgerekend gaat het dagelijks om ruim een half miljoen euro. Het meeste geld wordt er verdiend aan de trajectcontrole op de A2... tussen Amsterdam en Utrecht... Klopt dat zo'n beetje? Ja, daar Meer dan, dan daar. 63 miljoen euro. <laughs> ja, TV Noord-Holland houdt deze ochtend een live blog bij... over de verwachte zware storm. Zo is deze ochtend het nieuws dat de kerstboom op de Dam in Amsterdam... vandaag niet wordt opgetuigd. Daar kan ik me iets bij voorstellen. 24 meter hoge boom wordt nu pas vrijdag neergezet. Er dreigt een staking bij de KLM, staat in de Telegraaf... personeel in de lucht en op de grond voelt zich tekort gedaan... door de slechtere werkomstandigheden, arbeidsomstandigheden... en daarna stellen de vakbonden dat de topman, Camille Eurlings... zich te weinig laat zien op de weg. Nou, tot slot Marcel. Het is nu toch echt bewezen. De reden waarom jij niet twittert, denk ik. Alleen een vrouw kan twee <tot> dingen tegelijk. Hersenscans hebben aangetoond dat vrouwen uitblinken in multitasken... terwijl mannen beter zijn. Doe maar gewoon één ding tegelijk. Ja, daar ben ik heel goed in. Volgens onderzoeken, verma in het algemeen dagbad gebruiken mannen... maar één hersenhelft tegelijkertijd. Ach, Verstandig. Armen. Daardoor zijn ze beter, let op, in kaart lezen of een maaltijd koken. Dat je nog nooit voor mij gekookt eigenlijk. is binnen. Ga ik doen. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de eredivisie Ajax Nacht. Hij schiet erin. Het is 1-0 voor Ajax. AZ 20. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. RKC kan buur. Hij dus schiet er zacht dus in. Gaat de bal op de paal. En op kwart voor 9, PSV Vitesse. Van boord. Er gaat de gaat hij deze. Ja, toch. En ook het BK Handbal, Nederland-Dominicaanse Republiek. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Alle veranderingen in de zorg, wat betekent dat voor onze beddencapaciteit en huisvesting? Kan ons gebouw meegroeien met het aantal werkplekken? Elke huisvestingsvraag kent één oplossing. De Mail bouwsystemen. Snel en flexibel, nu en in de toekomst. De Mail. Vandaag bouwen aan morgen. Kijk op de Account Accountview bedrijfssoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl slash huur.